Je zou denken het zijn de Beatles, maar dat is dus niet zo. Het zijn de Overlanders maakten tegelijkertijd met de Beatles een geweldig hit van deze Michel Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Zondagmorgen van ZVL! ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur met geweldige muziek. Om je ogen te vertroetelen. Waaronder muziek van The Sweepers. Luister mee naar de Harlem Sound. It's hey, hey.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 van de mooie hits van Cadans hier in uh, de zondagmorgen van Z ZVL in het donker. En ervoor, jawel, de Sweepers Harlem Saan. Straks gaan we praten over ja, een mooi boek. Een boeiend boek, een dramatisch boek zou je kunnen zeggen. Kanker bij ons thuis, dagen voor de geboorte van hun tweede kindje, horen Stefan en zijn vrouw Ilona dat mevrouw borstkanker heeft. De bevalling, de spanning en de behandeling van kanker zet bij het gezin de wereld op zijn kop. Je hoort er over ongeveer 20 minuten meer van hier bij ZVL. Waar je lekker zen van wordt op zo'n zondagmorgen als vandaag. Ja, Lisa Keys A woman's worth. En de Spice Girls ervoor met To became One. Ja, ik word er wel ontspannen van. Ik hoop jij ook deze zondagmorgen. Kom je er net bij trouwens? Goedemorgen, welkom bij de show uh, Gaat duren tot 12 uur nog hè? Dus we hebben nog even te gaan En ik maak voor jou een hele mooie muziekkeuze Vind ik zelf hoor En mocht je daar niet mee eens zijn Ja, je weet me vast wel te bereiken via Omroep ZVL Als je ook enige sturing wilt op dit radioprogramma Maar als je echt sturing wilt op de muziekkeuze Dan moet je vooral blijven luisteren Want uh, dat kan allemaal vanaf 12 uur Dan heb je direct invloed op de show Hoe dat zit, dat hoor je straks Olivia Newton-John. Geweldig, toch? Wat een mooie herinnering. Sam en Dusty Springfield met I close my eyes and count to ten. Dat gaat natuurlijk over geweldige liefde hier bij veel. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Herman de Bruin gaat praten over een heel boeiend, moeilijk, emotioneel onderwerp. Ik ga praten met mijn gast in de studio, Stefan Verhoeven. Stefan, welkom. Dankjewel. Fijn dat je bent je wel zijn. inmiddels schrijver. Ja, ja, ja. Ineens ben je dan schrijver. Ja, is dat ineens? Uh, was dat een verrassing voor jezelf? Of? Uh, nou, ik ben, uh, ik ben gaan schrijven. Meer als een soort van verwerking eigenlijk. In eerste instantie voor mezelf. Hmm. En dat het uh, inmiddels is uitgemond tot een boek... had ik aan het begin niet, uh, niet aanzien komen. Want het gaat over kanker bij ons thuis. Dan is het dus een heel persoonlijk boek geworden. Ja, dat klopt. Ja, het gaat over de periode waarin uh, uh, mijn vrouw borstkanker kreeg... terwijl ze hoogzwanger was van ons tweede kindje. Mm -hmm. uh, dus ja, dan staat de wereld natuurlijk echt uh, op zijn ja. kop. Ja. Um, en nou ja, eigenlijk alle... Dingen, alle lessen die ik heb geleerd en alles wat je tegenkomt in zo'n periode heb ik uh, opgeschreven. In eerste instantie vooral voor mezelf. Toen las ik het later terug en toen dacht ik, jeetje, wat zou het fijn zijn als je dit gewoon erbij krijgt of zo. Een soort van blauwdruk, een soort handleiding. Van, voor anderen die ja, daar ook ja, van kunnen gebruiken. Ja, we hebben ja. heel slecht nieuws voor je, maar dit is een beetje hoe het uh, gedijt. Uh, dus nou ja, en, uh, toen dacht ik, misschien moeten we daar iets mee in. En dat is uh, uitgegooid tot het boek, inderdaad. Ja. Dan is het wel een boek dat heel persoonlijk is, zei ik al. Was dat moeilijk? Ik vond het zeker spannend om van mijn eerste schrijfsels. die ik vooral voor mezelf deed. Uh, om, ah, je bent uh, geen schrijver van huis uit, natuurlijk. Ik ben geen schrijver van. Ik schrijf nee. graag, maar niet. Uh, ik heb nog nooit uh, eerder een boek uitgegeven, in deze nee, Precies. Uh, dus ik vond het zeker spannend. En ik ben eigenlijk begonnen om het eerst eens te laten lezen aan een paar bekenden. Uh, om eens even te toetsen: van... is dit iets? Uh, kan je hier iets mee? Als stel je zit in zo'n situatie, is dat dan waardevol? Nee. En daar kreeg ik eigenlijk zulke mooie. ...commentaren van... Uh, nou ja, ...dat het is uitgegroeid uh, tot het boek. Zit er een duidelijke boodschap in het boek? Ik denk het wel, maar wat is je... ...hoofdthema eigenlijk geweest? Ik beschrijf eigenlijk het eerste jaar... Uh, ...dus het, het, vanaf het moment dat mijn vrouw... ...dat er borstkanker werd geconstateerd... ...tot aan een jaar verder. Alle behandelingen, uh, alle keuzes... ...die we daar moeten maken, maar ook hoe ik het heb meegemaakt... ...als partner van... Uh, ...en voor ons gezin, want we hebben twee kleine kinderen... Mm -hmm. En eigenlijk de, de, ja, de boodschap, zeker richting het einde, um, kijken we terug ja, op, op een zware periode... waarvan ik ook heel veel heb geleerd en waarvan we eigenlijk nog bewuster zijn in het leven van... Eh, geniet nou van het moment en van juist van die kleine dingetjes. Ja, ja. Klinkt heel cliché, ja. um, maar dat is wel echt wat het, wat het losmaakt bij. Maar dat is ook de boodschap, denk ik. Eén van de boodschappen. Dat is de zeker de een van de boodschappen, ja, absoluut. Ja. ja. Um, voor alle duidelijkheid, uh, het gezin draait gewoon door en het gaat allemaal heel goed, hè? Gelukkig wel, ja. Mijn vrouw is, uh, is, is goed hersteld. Of is, nou ja, de behandelingen zijn aangeslagen. Succesvolle operatie gehad. Uh, dus ze is inmiddels schoon, zoals dat zo mooi heet. Mm -hmm. uh, en met de twee kleine kindertjes gaat het ook fantastisch goed. Ja, ja die hebben daar uh, ook weinig mee gekregen, van het geheel? Of die, ja, je die jongste nou, is Ekema, die dat merk die je wel. want die net geboren. Uh, ja. De oudste was 2,5 toen, dus die heeft, uh, ja, die krijgt wel degelijk iets mee. En ik beschrijf ook in het boek hoe we haar zoveel mogelijk hebben betrokken... Uh, op een niveau die bij haar past. Yeah. Want het zijn natuurlijk hele zichtbare... Um... Ja, dingen wat er gebeurt. Op een gegeven moment het haar ging uh, uh, verloor bij mijn vrouw. En dat is natuurlijk ook voor zo'n kleine heel zelf vrij lang haar. Dus ja, dat is ja, dat ja. wat wel mee, uh, meeleeft. Um, en daar we haar zoveel mogelijk bij betrokken om, om nou ja, op haar op een gepaste manier mee te nemen in het feit dat mama ziek was. Ja. Um, altijd zoveel mogelijk moed gegeven, dat mama ook beter ging worden. Uh, en zij is daar, ze is een ontzettend pinter meisje. En ik ben heel blij dat we haar hebben betrokken uh, en ook haar alle vragen hebben laten stellen die er, uh, die er waren. Ja, ja, dat is ook goed om te doen. Want dat gaat ook wel eens anders. Dat mensen er omheen proberen te gaan. Hè, omdat het te moeilijk is voor moeite lijkt te zijn voor kinderen. Ja, ja dat ja. klopt. Die, die, die, die verhalen heb ik ook gehoord. Ik denk eigenlijk vooral dat het moeilijk is voor voor ouders, <laughs> om ja. het over te hebben. Ja. Want kinderen zijn ook zoals ze kunnen zijn. Als ik uh, mijn vrouw is, ik herinner me nog één situatie. Mijn vrouw plotseling werd opgenomen in het ziekenhuis. Mm -hmm. um, ik kwam s'avonds thuis en ik moest dus aan die kleine vertellen dat mama niet thuis kwam slapen. Nou ja, de vraag was, oh waar is ze dan? Ik zei, ja, in, uh, in, in het ziekenhuis, bij de dokter. Oké, okay, nou die gaan mama beter maken. Kanker bij ons thuis heet het. En hoe is het uh, te verkrijgen. Het is verkrijgbaar bij alle boekhandels. Uh, zowel digitaal als de boekhandel Om de Hoek kan het ook bestellen. Um, en het komt ook als e book uit. Dus ook voor de mensen die een ieder okay. hebben is, ja, ja. is het ook digitaal te lezen. Ja. Op mijn website stefanverhoeven.nl is veel te vinden. Daar kan je ook het eerste hoofdstuk lezen. Um, en ik zelf ben te vinden inderdaad op LinkedIn en op Instagram. Um, als je het leuk vindt. Stefan, dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. Heel veel succes met de toekomst tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen Omroep Vrij. Eentje Oosthuis, een hoofdrol in deze prachtige deun van Total Touch. Somebody Else, lover natuurlijk in de show. Bij ZVL. En al bij ervoor met One of Us. Kijk even in de agenda van vandaag. Even kijken wat er te doen valt. Nou, er is dus een... Concert, Jawel, een geweldig concert gaat uh, gebeuren vanmiddag om half drie. De deuren gaan open om twee uur. Het is allemaal te beleven in het kerkje aan de Molenstraat 58 in Waterland Kerkje. Dat is echt leuk, moet je naartoe gaan. Want ja, dit soort zaken zijn gewoon leuk. Achtzeels-Vlaamse zangers brengen a cappella liederen uit. In het Engels, Duits, Italiaans, Frans en het Latijns. Jawel, dat moet natuurlijk wel in een kerkje uh, het is een klassiek repertoire dat uh, onder leiding van organist en muziekdocent Erwin Neven zal plaatsvinden. Hij zal deze middag uh, onder andere het orgel van Hendel ten gehoor brengen. Dat allemaal dus vanaf half drie in het kerkje aan de Modestraat 58 in Waterland Kerkje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 time for a love that seems so far so i say You're Crown. I'm a high and mighty as can be with the treasure I found Lekkere klassieker. Je hoort de mooiste klassiekers trouwens hier hè, bij ZVL. Ook op deze zondagmorgen. Lekker gezellig mooie herinneringen. Zoals deze dus van Helen Shapiro. Queen for tonight. En Westlife. Ook een prachtig nummer. Oh, ik zat echt uh, met de koptelefoon uh, stijf op mijn hoofd geklemd. Om maar niks te horen van wat er van buiten komt. Je hoorde van hen my love hier in de show. Het loopt wel aardig tegen 11 uur. Straks uh, over een. Ja. Uh, ah, 40 minuten een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer op met zijn blauwe microfoon en vroeg u van alles wat hij u heeft gevraagd. En wat uw antwoorden zijn, dat hoor je straks over. Ja, zoals ik al zei, 40 minuten hier bij ZVL. I'm right, maar dan stilidan, nummer, Haitian Deep Force. Aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen morgen van ZVl tijd is gevlogen. Zometeen tweede uur gaan we iets meer tempo maken en uh, komt er ook weer een reportage voorbij. Zoals ik zojuist al vertelde. Dus, nou blijf lekker bij me. Blijf bij ZVL. Zometeen wat mededelingen en nieuws in het kort. En daarna ben ik weer gewoon bij je terug. En dan hoop ik dat je er ook weer bij bent. Intussen ga ik even vers koffie inschenken. En dan ben ik weer helemaal klaar voor het tweede gedeelte van de show. Tot zometeen. En tot besluit van dit uur. DLC Digging on You. Tot zo.